Spoel, golfje, rolt over het strand, geeft iets van zichzelf, trekt zich weer terug in zee met een heel klein beetje zand.